...en nadien verkopen van organen bij zijn overleden patiënten. Nu vinden wij hem terug op het ogenblik dat hij met zijn assistente Susan... ...op zoek is naar een nieuw atelier... ...waar hij zijn duistere praktijk weer kan opstarten. Ze zullen nu op bestelling werken voor een zekere Ventura... ...een onderwereldfiguur. Ventura heeft er ook voor gezorgd dat Radcliffe en Susan... ...aan de nodige donors komen. Maar na enkele slachtoffers begint het fout te lopen... ...en begint de politie hen op de hielen te zitten... Susan wil ermee kappen, maar Redcliffe wil nog een laatste bestelling afwerken. Susan voelt zich bedreigd en, zoals het wel eens meer gebeurt, maakt een kat in nood vreemde sprongen. Voor Redcliffe wordt deze laatste bestelling dan ook een orgaan te ver. Een orgaan te ver is het eerste bekroonde stuk uit de John Flanders-Prijs 1997. Het werd geschreven door de leerlingen van het derde jaar Humaniora van het Sint-Augustinus-instituut van Bree. Dettie Verheid heeft de klas hierbij dramaturgisch begeleid. Dr. Radcliffe, hier is het Een ogenblik, ik maak licht We zijn meteen in het atelier Goed zo Ja, en hier staan de twee snijtafels mm. En um, daar is de koelkamer ah, Zou die nog werken? Ja, alles is in perfecte staat De vorige huurder was een slager op Lincoln Avenue Hier vlak om de hoek hm. Maar het was er te klein geworden om het vlees en de karkassen te versnijden en daarom had hij deze kelder gehuurd. Via de binnenkoer en de ondergrondse parkeergarage... kon hij met zijn bestelwagen tot vlak bij de ingang rijden. Wat denk je? Yes, maanden heb ik naar zoiets uitgekeken. In een onopvallende buurt en toch overal dichtbij. In no time zijn we ter plaatse. Oké, okay, dit huur ik. Ik laat Van Jora weten dat we kunnen beginnen. Ga het contract maar ondertekenen. Ik? Op mijn naam? Ja, natuurlijk. Weet je... Toen ik het immobiliëkantoor binnenkwam, zei de makelaar... Uw man heeft al getelefoneerd. Hier hebt u de sleutel. Hm. Had jij hem dat zo gezegd? Mijn vrouw komt de sleutel halen? Ja, stel je daar niet te veel bij voor, Susan, schatje. Ik vond het gewoon geen goed idee om te zeggen... mijn compagnon komt de sleutel halen. Mijn vrouw klinkt veel betrouwbaarder, vind je niet? <laughs> Meer dan betrouwbaar, zet. Het klinkt fantastisch. Ja, ja. Ga nu maar. Ik moet dringen naar Ventura... En ik mag het contract ondertekenen op naam van mevrouw Radcliffe. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Gebruik je eigen familienaam maar. Mm. Oké, okay, schatje. Zoals je wil. Mm. Tot straks en um, wees voorzichtig. <lacht> Wat doen nu, meisje? Ik heb Ventura beter niet laten wachten. Meneer Ventura. We stap in, Radcliffe. Ik heb gehoord dat je kunt beginnen Ja, eindelijk hebben we de geschikte ruimte gevonden Nu nog het materiaal Materiaal? De ambulance bedoel je En hoe denk jij met die ambulance ongezien bij je slagersatelier te komen? Hm? Boah, ik zou misschien het zwaailicht kunnen uitschakelen Schitterend Dan heb ik een beter voorstel we leveren je een minibus, een bestelwagen van de firma Meat Feast. Dat staat ook op de zijkanten geschilderd. Meat Feast, fijne vleeswagen. Binnen in het koetswerk zit een automaat waarmee je een magnetisch veld kunt opwekken. Een magnetisch veld? Om andere auto's aan te trekken? Dr. Radcliffe, u bent een grapjas, ik niet. Sorry. In die automaat zit het insigne van het East Bronx Hospital. Als je de elektromagneet inschakelt, schuift het hospitaal insigne over het logo van de firma. Schakel je hem uit, verdwijnen de platen. Kwestie van enkele seconden, capito. Ingenieus. Punt 2. Hoe kom je te weten waar zich een verkeersongeval heeft voorgedaan? Ah, goeie vraag. Ik heb een mannetje zitten in de centrale waar alle noodoproepen binnenkomen. Hij belt jou eerst, geeft je vijf minuten voorsprong... en verwittigt dan pas het dichtstbijzijnde ziekenhuis zoals van hem verwacht wordt. Vijf minuten, niks te veel. Het maximum. Ze mogen hem niet verdenken. Hij is het uh, vriendje van mijn nichtje. Hij doet alles voor haar. En zij houdt zoveel van haar oom. Enfin ja, uh, genoeg romantiek. Nog iets? Scalpels, chirurgische scharen, wondsperren, een bisturie. Doe maar, doe maar, doe maar. Had je die dingen niet kunnen meenemen... met het St. Ernst-Hospitaal? Jammer genoeg niet. Ik ben daar nogal, euh, laten we zeggen, onverwachts moeten vertrekken. Ja, ik heb er iets over gehoord. Het is duur spul, die mesjes. Om degelijk werk af te leveren heb je goed materiaal nodig. Plus nog een vorstelijk voorschot om te leveren. Je hebt lef, Redcliffe. Je weet wat ik waard ben als chirurg. En of ik dat weet, dokter Redcliffe. Maar jammer genoeg weet de politie dat ook... Zeg je assistente, ben je zeker dat jij haar kunt vertrouwen? Voor 100 procent. Ze is smoor verliefd op me. Ze zou voor mij door een vuur lopen. Hou zo. Je weet hoe snel verliefdheid kan omslaan. Vandaar dat voorschot op mijn werk. Goed, ik zorg ervoor. Morgen,zelfde tijd, andere plaats. De tabakloods aan de Hudson. Uh, Nog iets, Redcliffe? De betaling. De betaling. Luister goed. Van je slachtoffer recuperer je al de organen die bruikbaar zijn... en je steekt ze in de koelbox. Je zet de box in een kluis in de luchthaven. Je geeft de sleutel en de code door aan de man met de geruite pet. Geruite pet? Hoeveel mannen lopen er wel rond met... Wil je de, de... rest ook nog horen? Sorry, ik ben een beetje zenuwachtig. een slechte eigenschap, Raad Dat mannetje is mijn kwaliteitscontroleur. Hij bepaalt de waarde van je waar... en een half uur later heb je je geld. We waren toch een vaste prijs overeengekomen? En voor een mooi stuk betaal ik meer dan de overeengekomen prijs. Nog iets? nee. Dat is voorlopig alles. Oké, okay. tot morgen. Gezondheid zet op onze eerste levering. We hebben geluk gehad. Zoveel bruikbare organen. Lever, hm, alvleesklier en hm, die niertjes. Alleen de knieschijven, die waren niet meer te recupereren. Aan de envelop te oordelen was het mannetje van Ventura zeer tevreden. Die insignes met het logo van East Bronx Hospital zijn schitterend. Vooraan binnenrijden, platen verwijderen, organen uitsnijden... Alles de koelbox in en achteraan weer buiten. Formidabel. En schep je zwezerik, schat? Vraag. Een zoetje een kroketje. Een kroketje, een zoetje. <laughs> Vooruit, Zet. Laat ons maken dat we weg zijn. Verdomme. Onze voorsprong is te klein. Sneller, Zet. Ze volgen ons. Nog 100 meter. Daar zijn we. Snel, haal die insingers van de zijkant. Geen paniek. Ze rijden door. Oh. Uh. Uh. Uh. Jezus, wat een geweegd. Ja, een lijkweg door. Oh. Volgens mij was hij al dood voor we hem inladen. Oké, okay, nog even... We zijn er. Mag ik alles klaar? Zeg, Zet. Mag ik ook eens proberen? Hm. Ik heb het je nu al enkele keren zien doen. Lijkt me helemaal niet zo moeilijk. Goed, alleen de lever wil ik er zelf uithalen. Die moeten we in perfecte staat kunnen afgeven. Oké. Okay. Even kijken. Waar moet ik snijden? Wacht. Ik teken hier eerst een lijn. Ja, prima. Zo. En ja, nu. nu? Ja. Diep genoeg? Prima. Goh, wat een vetlaag. Ga er gewoon naar dieper. Zo. Mm -hmm. En dan nu even dit opzij trekken. Ja. Mag ik de buikspieren al doorsnijden? Wacht, wacht, wacht, wacht. Nu neem ik het over. Nu wordt het precisiewerk. Een hier nog een sneetje, daar en ja. we hebben zijn lever. Hm. Niet zo gaaf. Ik vrees dat deze jongen een zware drinker was. Is hij bruikbaar? Ik heb er mijn leven voor gewacht. hij moet bruikbaar zijn. En de rest? Hm. Alles zal wel na zijn, vrees ik. Jura oh, zal niet opgezet zijn met zo'n mager resultaat. Ja, hij zal me verdomme betalen, alleen al voor het risico dat we hebben gelopen. Zijn mannetje moet ons meer voorsprong geven. Ik zal hem dat eens zeer duidelijk zeggen. Zet, wees toch voorzichtig. Vraag hem gewoon dat hij ons iets meer voorsprong geeft... ...want dat anders dit kat-en-muisspelletje met de andere ambulances voor ons slecht zal aflopen. Ja, nu was het toch wel erg nipt. Die telefonist is onbetrouwbaar. Bovendien is deze man hier gestorven aan een hartstilstand. Niet door een verkeersongeluk. Zet, ik denk dat we er beter mee stoppen, nu het nog kan. Stoppen? Ben jij gek? Zo'n atelier... In zo'n stad waarom de haverklap iemand wordt doodgereden. Ik ben bang, Zet. Vroeg of laat hebben ze ons. Dat zie je toch. En die Ventura die is ook niet te vertrouwen. Ik wil ermee stoppen. Misschien heb je gelijk. Maar geef toe dat het een goed betaald baantje is. Maar de risico's, Zet. Laten we er alsjeblieft mee stoppen. Goed, we zullen ermee ophouden. Maar er is pas onze tiende klant en veel zal hij ons niet opbrengen. Laten we doorgaan tot twaalf. Hm? En met het geld van de twaalfde kopen we onze vliegtuigtickets. Akkoord? Akkoord. Mooi. Hé, hey, wat dacht je van een etentje en daarna een film? Oké. Okay. Maar ik rij met je mee om de koelbox af te leveren, Zet. Ik laat je niet meer alleen. Billy, Billy, zeg iets, Billy. Rustig maar, juffrouw. Hij is bewusteloos, maar hij ademt. Iemand is de hulpdienst te gaan verwittigen. Zie je wel, daar is de ambulance al. Nu komt alles snel in orde. Goedemiddag, dokter. Brigadier Bilkins, ik ben de wijkagent. Goedemiddag, brigadier. Ik ben dokter Hilbert. Hai, ik zie het al. Een zwaar thoraxletsel. Laten we hem snel in de ambulance leggen, dokter. Dan kan ik hem beademen met het zuurstofmasker. Billy, zeg dan toch iets. Sorry, juffrouw, u kan niet met ons meerijden. We hebben geen plaats meer. Uh, wacht u rustig op de volgende ambulance. Billy. Kom mevrouw, even een klein prikje en dan zul we je, je onmiddellijk veel beter voelen. Zo, uh, blijft u nog even bij haar agent? Komt in orde, eens, hè. Tot straks in het ziekenhuis, Ziezo. We hebben het weer zonder problemen gehaald. Zonder problemen? Vind jij dat? En dat meisje dan? Die zal toch wel overal een vriend gaan zoeken, zeker? En die insignes? Draag hem aan Nieuwe aan Ventura. Liefst van een onbestaand hospitaal. Susan, meisje, ik weet echt zelf wel wat ik moet doen. Ik denk toch niet dat Ventura voor nog maar één klant nieuwe platen gaat laten maken? Eén klant? En wij dan? Zijn wij soms niet belangrijk? Susan, laat ons doorgaan tot vijftien. Nee. Kom, Susan. Susan, kom, kom, kom. Dan mag jij de voorbereidende insnijdingen maken. Goed. Hoe is het met die jonge vrouw, Milkins? Beter, commissaris. Ik heb er iemand van de sociale dienst bijgeroepen. Volgens mij is dat probleem over een half uurtje opgelost. Ze hebben haar vriendje meteen naar de spoedgevallen gebracht... en hem vergeten in te schrijven. Had hij zijn identiteitskaart bij? Zijn vriendin denkt van wel. Ik heb haar gezegd dat we haar bierig wel zullen vinden... want dat ik die dokter ken. Hmm. Maar ja, ze wil zo vlug mogelijk bij hem zijn, natuurlijk. Is het een dokter van East Bronx? Ja, ja, ja, dat stond toch op de ambulance. Ja, maar ietsbronk zegt dat ze geen ambulance gestuurd hebben. De ochtendploeg was net afgelost. Misschien heeft hij de gegevens niet doorgespeeld. Ja. Zou het niet kunnen dat jij je vergist hebt, Milkins? Ja. Dat het niet Isbronck's ziekenhuis was? Ja, op de duur twijfel je aan alles, commissaris. Ja, ik was er vrij zeker van, tot nu. Maar nu je mij die vraag zo direct stelt... Hoe is het ongeluk precies gebeurd? Wel, volgens dat meisje week haar vriend uit voor een loslopende hond... Hij verloor de controle over zijn stuur en knalde tegen die geparkeerde vrachtwagen. Zij heeft namelijk zijn schrammetje, maar hij was er erg aan toe. En dan heb jij de hulpcentrale verwittigd? Wel, dat wil zeggen dat ik iemand gevraagd heb om te bellen. Hmm. En even later was de ambulance er al snel. Ja, ja, heel snel vond ik. De dokter zegde dat er nog een ambulance zou volgen. En dat was ook zo. Maar die was van het Liberty Hospital. Die dokter? Ken je hem echt? Of zei je dat maar om dat meisje gerust te stellen? Ik ken hem. Ja, maar ik weet niet meer wel waar. Bij een ongeluk? Een moord? Autopsie? Goh, denk eens nee. na, Milkins. Nee, nee, nee, ik had niks met het werk te maken. Het, uh... Maar, wacht eens even. Uh, hij droeg een witte doktersjas. Het was in een ziekenkamer. Ja, ja, ja, nu weet ik het weer. Mijn broer, Paul. Hmm? Die dokter heeft een niertransplantatie uitgevoerd bij mijn broer. Ja, ja, dat is het. En hoe heette die dokter dan? Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Bel je broer, Milgens. Nu meteen? Ja, nu meteen. Oké, okay, commissaris. Susan, meisje. Op je gezondheid en uh, op je snijkunst. <laughs> Nog een paar keer oefenen en je haalt de lever er alleen uit. Je hoeft me niet zo te vlijen, Zet. Dit was ons elfde exemplaar. Ons voorlaatste. Op je gezondheid. <lacht> Oké, okay, dan. Nou maar. Zoals je wilt. Maar toch vind ik het jammer. Zo'n plek vinden we nooit meer. Denk toch eens na, het atelier. En de stad hier, waar zoveel mensen ongemerkt verdwijnen. We hebben al te veel geluk gehad, Zet. Dit kan niet blijven duren. Toch kan ik voor die ene keer geen nieuwe insignies vragen aan Ventura. Dat begrijp je toch? Dan houden we er nu mee op. Dat is tegen onze afspraak. Nee, Zet. We stoppen ermee. Nu. Dat meisje is compleet van de kaart. De mensen van de sociale dienst hebben haar een kalmerend middel gegeven... en dat is ze duidelijk niet gewoon. Nou, ik had hen nog gezegd... dat die zogenaamde verpleegster haar een inspuiting had gegeven. Ze zouden er beter een dokter bij gehaald hebben. Dat is ondertussen gebeurd. Heb jij al nieuws van St. Anne's, Milkins? Het klopt er fout, commissaris. Toen oh, Is hij dood? Nee, maar die dokter, die Radcliffe... hij is inderdaad gespecialiseerd in transplantaties... Maar hij is geschorst. Geschorst? En je hebt hem in de ambulance gezien. Ja. Waar zei het dan wel? De directeur van St. Anne's vreest wel wel. Radcliffe was geschorst omwille van zwarte handel in organen. Zo. En die jongeman? Heb je al een spoor? Chef, ik vrees het ergste. Verdomme Milkins. Ik laat een opsporingsbericht uitschrijven. Ja. Goedemorgen, Milkins. Al zo vroege post? Ah, ja, nog zo laat bedoelt u. Hier, commissaris, mijn rapport over dokter Zet Radcliffe. En hier een lijst van onrustwekkende verdwijningen met ambulances. Mm -hmm. Zes op twee maanden tijd. Ja, en al zijn er nog meer die niet gemeld zijn of die men niet op serieus heeft genomen. Bedoel je dat je hier de hele nacht hebt doorgewerkt? Ja. Oh, ik had toch geen nog dicht gedaan. Ik voel me zo oerdom, commissaris, mm. hè? dat ik die dokter niet eerder door had... en dat ik hem zomaar heb laten gaan. Verdomme toch. Kom, je hoeft jezelf niks te verwijten. Elke agent zou hetzelfde gedaan hebben. Ja, ja, ja, ja, maar nu heb ik het gedaan. Vergeet het. Weet je al iets meer over die Radcliffe? Wel, hier. Ik heb het in mijn rapport geschreven. Ik heb gisteravond nog een gesprek gehad met de directeur van St. eins mm. en daarna heb ik nog twee van zijn vroege collega's gebeld. Eh, uh, Dr. Z. Radcliffe, geboren te Ornell, New York, 36 jaar. Briljant student aan de medische faculteit van de Universiteit van Chicago. Waarde zich toen al aan ongeoorloofde dissecties op de lijken van daklozen en mensen uit de ghetto's. De laatste keer is hij op eterdaad betrapt. terwijl hij de stekker uit het stopcontact trok. bij een patiënt in coma. God, die kerel heeft mijn broer geopereerd. Nee, commissaris, ik wou het weten. Wie heeft hem betrapt? Een stagiair die helemaal niet wist dat hij met de beroemde dokter Radcliffe te maken had... en die meteen het afdelingshoofd heeft verbeterd. En hoe reageerde Radcliffe? He. Hij is al over kop gevlucht met een wagen die achteraf in Denver is teruggevonden. Ah, kijk, hier. Hier heb ik een rapport van de FBI. Ze hebben kinder nog naar hem uitgekeken, maar zonder resultaat... Maar wie zou verwachten dat hij het lef had om naar hier terug te komen? Onze Red is dus duidelijk niet bang voor risico's. Hm? Ja. Bestaat er een psychologisch rapport over hem? Oh, amper een paar regeltjes. Kijk, hier. Hier ja. heb ik het. Hoogheidswaanzin. Grenst tussen goed en kwaad. Ja, ja. Ja, We hebben duidelijk niet met een amateurtje te maken, hè? Nee. Verdorie, je ziet er belabberd uit, jongen. Laat ik een kook koffie voor je brengen en een Burger King Special met frieten. Nee, nee, dank u wel, dank u. Ik weet niet of ik daar op dit moment. Zoals u nog... En dan het andere rapport, over de verdwijningen. Ja, hier, commissaris. Mm -hmm. De eerste mysterieuze verdwijning is twee maanden geleden gemeld. Een jonge man die een eigen zaak had opgestart, maar al na enkele maanden serieus in de rode cijfers zat. Zijn vriendin meldde zijn verdwijning. Ze hebben zijn auto teruggevonden bij de Tolbrug, compleet in de prak, de chauffeurstoel onder het bloed. Er is navraag gedaan in alle ziekenhuizen, maar van de jongeman geen spoor. Geklasseerd als zelfdoding. Tja, en zo gaat dat nog even door. Een vrouwelijke toerist van 23 jaar, een straatveger, een pizza bezorger. Hier, je kunt het zelf lezen. Ja. Het laatste geval deed zich vorige week voor met een baarmeisje uit Chinatown. Haar vriendin was bij haar toen het ongeluk gebeurde. En toen heeft de verpleegster die bij Radcliffe was, haar ook een inspuiting gegeven. Een inspuiting? Zoals bij dat meisje? Ja. Radcliffe werkt dus niet alleen. Duidelijk. En het was een knappe verpleegster. En ze wist wel aanpakken. Zoals Sibylie op de draagberry tilde. Radcliffe hoefde haar nauwelijks te helpen. Ken je haar identiteit? Nee, nog niet. Zou ze ook uit St. Anne's komen? Ja, daar heb ik niet naar geïnformeerd. Geef niet. Doe ik straks wel. Ik denk dat jij nu best wat gaat rusten, Milkens. Je zult dat kunnen gebruiken, hè, na zo'n zware nacht. Maar ik weet niet of ik... Oh, ik ga even langs bij de centrale van de nood oproepen... en ik bel je wel als ik je nodig heb. Oké, okay, bedankt, commissaris. Geen halve cent heeft ons erop gebracht. Verdomme, een junkie. Doodgevallen door een overdosis, lever naar de knoppen, nieren geblokkeerd, alvleesklier verschrompeld, gebarste knieschijven. Wil dat nefje bij de nood oproepen, ons met opzet in de valken misschien? Met mannetjes van Ventura weet je nooit. Maar junkie of niet, het was onze laatste. Meid, je bent gek. We hadden afgesproken om met de opbrengst van de laatste ons vliegticket te betalen. We hebben daar het geld voor. We hebben geld nodig om opnieuw te kunnen starten. Wie weet nu welk godverlaten nest wil terechtkomen waar we zelf de hele installatie moeten bekostigen. Je hebt geen idee van de onkosten. Maar wel van de risico's. En die wil ik niet meer nemen. We moeten de zaak hier afsluiten. Onze neef heeft bezoek ontvangen. Papa wens jullie het allerbeste toe. Vanaf nu geen telefoons meer. Geen naam. Als dat toch gebeurt, weet papa jullie wel te vinden. Papa vraagt nog twee leveringen. Niet meer. Niet minder. Hij wist jullie het allerbeste toe. Spijt me, liefje. Maar ik heb helemaal geen zin meer in dat geplande dinertje. Het zegt mij ook niet veel meer, Zet. Een cheeseburger met frieten zal mij even goed smaken. Wat ik me afvraag, commissaris... Ja, Mielgens? Hoe komt Redcliffe te weten waar zich een ongeval heeft voorgedaan? De zaak is nu ook in handen van het FBI. De speurders vermoeden dat hij de politiefrequentie scant. En vanaf morgen start de operatie Paloma Blanca. Ze zenden nep-oproepen uit om hem in de val te lokken. Daar wil ik bij zijn. Susan, luister nu even. Nog twee leveringen. Nee, zet. Susan, nog maar twee leveringen. Dat is alles. Ventura vraagt nog twee levers, twee alvleesklieren en vier nieren. Dat is alles. En hij wil er dubbel voor betalen. Daarna zijn we weg. Vooruit dan maar. Milkins, dit moet je lezen. Een rapport van een wijkagent. Vannacht gebeurt in volle 42nd Street. Twee junkies hebben nu lijntje gesnoven. Eén van hen duidelijk een lijntje te veel. Hij wordt doodziek. Zijn vriend laat hem even achter, ergens in een portiek. Hij belt een ambulance en als hij weer bij zijn vriend komt, is de ambulance er al en slaan ze de portieren voor zijn neus dicht. Van het East Bronx ziekenhuis? Nee, nee. Senna Memorial Hospital. Dat beweren die junkie tenminste. Senna Memorial Hospital? Ja. Waar ligt dat? Ja, wel, Milkins, het bestaat niet eens. Ofwel heeft die junkie dat verkeerd gelezen, ofwel heeft die Radcliffe ongelooflijk veel lef. En zijn informatie haalt hij blijkbaar niet van de politieradio. We moeten niet doen, commissaris. Luister, Milgens. Je weet dat de zaak in handen is van de FBI. Ze willen niet alleen Redcliffe zelf... maar ze willen ook de plaats vinden van waaruit hij opereert. En ze zoeken een vrijwilliger. Oké, okay, commissaris. Ik doe mee. Er zijn risico's aan verbonden, hè, Milgens? Ik doe het. Goddomme. Paloma Blanca... Paloma Blanca, this is Sunday, over. Paloma Blanca, over. Paloma Blanca, target Milkins is ter plaatse. Gesminkt en met een zender in elke schoen. Het ontvangstcomité is opgesteld: twee hier in de steeg, twee op de hoek. Op de belangrijkste uitvalswegen staan patrouilles en de helikopter is stand-by. Nog één minuut van nu en de noodhulp wordt opgeroepen vanuit de telefooncel op Pound Street. Over en out. Begrepen, over en out. Paloma Blanca, Paloma Blanca over. Paloma Blanca over. Ambulance rijdt de steeg in. Draagt de insignes van het Senna Memorial Hospital. Nummerplaat van hieruit niet te lezen. Een dokter en een verpleester stappen uit. De dokter is Radcliffe. De verpleester tilt Milkes op, legt hem op de brancard met behulp van Radcliffe. Radcliffe springt achter het stuur. Inspecteur Parkins probeert mee in de ambulance te springen. De verpleester stamt op zijn handen en duwt hem weg. Parkins moet lossen en rolt over de weg. Waar blijft die helikopter? De ambulance rijdt weg. De helikopter is uitgeschakeld. De hoogtemeter en de radar werken niet. We kunnen hem onmogelijk tussen de buildings laten opereren. Over. Stuur dan verdomme de helikopter van de Wegenwacht. We hebben observatie nodig vanuit de lucht. Over. De zenders van Milking zijn ook uitgevallen. We ontvangen alleen nog maar witte ruis. Over. Wat? We hebben die zendertjes uitgetest onder alle omstandigheden. Met vier verschillende auto's. De onderbreking wordt veroorzaakt door een sterk magnetisch veld in de buurt van de zendertjes. Magneten, verdomme. Daar hebben we geen rekening mee gehouden. Teken een rooster op het stadsplan en laat de uitvalswegen afzetten. Stuur de wegenpolitie met alle beschikbare wagens ter plaatse. Wij zetten mede achtervolging in. Over en out. Verdomme! Zet. Zet. Vertok, laat me rusten met je plan. Ze zitten ons op de hielen. Zet die patiënt! Dat is geen bloed, dat is smink! Shit! Ga vol, ik kom! Spuik hem plat, Susan Spuik hem plat Ik heb... Ik heb hem Hij beweegt niet meer Worden we nog achtervolgd? Ik weet het niet Snel, schakel de magneet uit en verander de insignes. Ja. Shit, Susan de automaat doet het niet meer. Hij is geblokkeerd. Sunray, Sunray, dit is Ploma Blanca over. Sunray over. Sunray, we hebben opnieuw contact met Milkins. Een patrouille heeft de metalen insignes van het hospitaal gevonden. Target verplaatst zich nu in de buurt van het containerpark bij Whitestone Bridge over. De containerpark bij Whitestone Bridge? Pluis op het stadsplan de buurt uit. Kijk naar verborgen binnenkoren en naar panden met een uitgang in een andere straat. Wij begeven ons naar Lincoln Avenue. Concentreer alle eenheden in de rechte Containerpark, Whitestone Bridge en Lincoln Sorry, Avenue. En patrouille meldt ons dat de kleren en de schoenen van Milkins werden gevonden in het Containerpark. De ambulance zelf is ontsnapt. Zo. Dit was onze laatste. Definitief. Mijn koffers zijn gepakt. Eh, uh, Susan, Ventura wil nog één levering. Waanzin! Half Amerika zit ons op de hielen. Ik ga nu naar de luchthaven en vertrek dan naar Brussel. Als je wil, kan je mee. Oké, okay, oké. Okay. Ik pak nog wat kleren in. Laat vallen, Zet. Kleren kan je overal kopen. Neem de koelbox en we zijn weg. Het is toch zonde om dit alles zomaar achter te laten? Zet, wees realistisch. Je weet toch van wie die organen in de koelbox zijn? Van een flik. Besef jij wel wat dat betekent? Ik maak me zorgen om Ventura. Hij vroeg twee leveringen, twee, en wij hebben er maar één. We hebben geen nieren, geen alvleesklier, organen die hij uitdrukkelijk heeft gevraagd. Ik vrees dat we moeten kiezen tussen de politie of Ventura. Zet, de politie controleert alle uitvalswegen en alle bestelwagens. We kruipen in een wrak en we vermommen ons. Zo komen we nog wel door naar de luchthaven. Susan, meisje, waar heb jij een lef gekregen? Zo kende ik jou vroeger niet. Lieve Zet, ik heb zoveel van je geleerd... Ik heb van jou niet alleen geleerd hoe je organen uit een lijk moet snijden... maar ik heb van jou ook geleerd hoe je aan een lijk komt. Hm? Zo bijvoorbeeld. Ah. Ah. Ah. Uh. Wel, dokter Radcliffe... jij begon ook al een aardig vetlaagje aan te kweken... Maar Ventura zal blij zijn. Je nieren en je alvleesklier zien er beeldig uit. Is er nog plaats op de vlucht naar Brussel? Alleen nog een business seat, mevrouw. In orde. Heb je bagage? Alleen dit handkoffertje. Dank u. Hier is uw ticket, u kunt meteen naar de paspoortcontrole. Dank u. En nu het binnenland. In de omgeving van Bree is opnieuw een mysterieuze verdwijning gesignaleerd na een verkeersongeval. Weer gingen de misdadigers bijzonder driest te werk en verdween de ambulance zonder een spoor na te laten. Waarschijnlijk houdt de bende zich schuil in het kilometerslange labyrinth van oude mijngangen in de omgeving van Bree. De civiele bescherming heeft ex-mijnwerkers ingezet om mee de gangen te doorzoeken. Aan de bevolking wordt de raad gegeven om bij de aangifte van een ongeval heel voorzichtig te zijn en vooraf de identiteit van het ambulancepersoneel zorgvuldig te controleren. Dat was het nieuws. Zover een orgaan te ver van het derde jaar humaniora van het Sint-Augustinus-instituut van Bree in een dramaturgische begeleiding van Detti Verreit. In de rolverdeling herkende u de leerlingen van de klas en Wim Jansen, Walter Cornelis, Anton Kogen, Hugo Prinsen, Annemarie Picard en Michael Pas. Mick Telbare was de studiotechnicus, de geluidsregie was in handen van Eddie Bilkin en Anton Kogen voerde de regie.